de aap en de krokodil. Er was eens in het midden van een dicht bos een enorme rivier. In die rivier leefde een oude krokodil. Hij was niet meer in staat om te jagen omdat hij zwak en krakkemikkig was. Op een dag was hij erg hongerig en dacht bij zichzelf... Het is erg lastig om op het land te gaan om te gaan jagen. Ik moet maar proberen vissen in de rivier te vangen. Ik heb zo'n honger. Als hij probeerde de vis te vangen, glipten de vissen uit zijn handen. Doorweekt en ontmoedigd besloot hij te rusten onder een boom aan de kant van de rivier. Een aap zat op een tak van de boom terwijl hij besjes at. De krokodil zag de aap en vroeg aan hem: "Oh mijn beste aap, wat eet jij daar? Zou je me iets ervan willen geven alsjeblieft? Ik heb erg honger." Dit zijn besjes. Ze zijn erg zoet. Hier heb je ze. Eet deze. Oh ja! Ze zijn inderdaad erg zoet Dank je mijn redder Ik was erg hongerig En je hebt me geholpen Jij bent erg aardig Ik zou heel erg dankbaar zijn Als ik een vriend had zoals jij Ach ja, waarom niet? We zijn nu vrienden Ik woon in deze boom Wanneer je honger hebt kun je altijd hier komen en ik zal je de lekkerste bessen geven die je kan vinden. Daarna kwam de krokodil elke dag langs bij de boom en de aap gaf hem dan bessen. Ze hadden erg veel plezier samen. Op deze manier waren ze erg goede vrienden geworden. Soms kwam de krokodil voorbij en ging dicht bij de boom spelen en soms ging de aap op de rug van de krokodil zitten en varen op de rivier. Luister, mijn vriend. Ik zou graag wat van deze bessen aan mijn vrouw geven. Kun je me er wat geven, alsjeblieft? Ik neem ze mee naar huis. Zeker, ik zal ze meteen gaan plukken. Laten we gaan. De aap plukte vrolijk wat besjes en gaf het aan hem. En de krokodil nam ze mee naar zijn vrouw, die helemaal aan de andere kant van de grote rivier woonde. Lieverd, kijk eens wat ik voor je heb meegenomen. Een paar zoete besjes. Mijn vriend de aap heeft deze voor je meegebracht. Oh, wauw. Deze besjes zijn inderdaad erg zoet. Maar lieve man van me, hoe lang kun je overleven op besjes? Bedenk je eens, als deze besjes zo zoet zijn... En al die apen eten deze heerlijke zoete bessen de hele dag. Hoe zoet zal hij dan zijn? Ja, ja. Hij is erg aardig. Hij, hij eet het en geeft het ook aan mij. <laughs> Eigenlijk was ik aan het denken hoe zoet hij smaakt. En ik heb al heel lang geen vlees meer gehad. Kun je mij zijn hart niet brengen? Nadat hij dit gehoord had, begon de krokodil diep na te denken en zei tegen zijn vrouw... Uh, hoe kan ik dit nu doen? De aap is mijn vriend. Ik kan zijn vertrouwen niet gaan schaden. Als ik je zijn hart geef, zal hij doodgaan. Hij gaf me te eten toen ik honger had en nu wil jij dat we hem opeten? Ah. Ik wil er niets van horen. Ik wil het hart van die lekkere aap. Ga en haal het voor me, anders doe ik mezelf echt wat aan. Terwijl hij naar zijn vrouw luisterde, voelde de arme krokodil zich hopeloos. Treurig ging hij naar de aap, om hem te overtuigen om mee te komen naar zijn huis. Beste aap, beste aap. Mijn vrouw is zo gelukkig met de besjes... dat ze jou wil uitnodigen bij ons thuis voor de lunch. Kom, laten we naar ons huis gaan. Ga met ons samen eten. Hoe aardig van haar. Laten we gaan. De aap ging akkoord om mee te gaan met de krokodil... en ze gingen beide op weg. Ze gingen erg vrolijk weg. Na een tijdje op reis te zijn, vroeg de aap... Zeg eens, vriend... Wat gaat je vrouw eigenlijk koken voor ons? Je houdt van bananen, toch? Dus zal ze vers gemaakt bananenbrood maken en wat heerlijke koekjes speciaal voor jou. Hoe verrukkelijk! Het lijkt erop dat er een feestmaal zal zijn vandaag. Ik heb het water al in mijn mond staan. Terwijl hij naar zijn gelukkige vriend keek, dacht de krokodil dat hij de aap alles over de bedoelingen van zijn vrouw moest vertellen. Arme aap, hij droomt van een heerlijke maaltijd. Maar hij weet niet dat mijn vrouw hem als lunch wil opeten. Wat moet ik doen? Ik vertel hem de waarheid. Oh! Lieve aap, ik moet je iets vertellen. Mijn vrouw wil jouw hart gaan opeten. Geef me alsjeblieft. Als ze niet je hart opeet, zal zij heen gaan. Op het moment dat hij de krokodil hoorde, kwam hij meteen met een idee. De aap was namelijk erg slim. Oh, oké okay dan. Ja, ach. Waarom ook niet? Mijn vriend, waarom heb je me dat niet eerder verteld dan? Wij apen bewaren onze harten altijd veilig in de boom. Nu moeten we teruggaan naar de boom om mijn hart op te halen. Kom op, we moeten teruggaan naar de boom. Oh, zo ontzettend stom van mij. Nu moeten we dat hele eind weer teruggaan. Oké, okay, laten we teruggaan en je hart gaan halen. Als we met lege handen gaan, zal ze die van mij op gaan eten. De krokodil bracht de aap terug naar de boom. Op het moment dat de aap bij de boom kwam, sprong hij snel van de rug van de krokodil en klom in de boom en zei tegen hem... Jij stomme krokodil! Hoe kan iemand zijn hart eruit halen en in leven blijven? Ik heb je geholpen... Als een vriend. En ik gaf je al zoveel bessen om te eten. En dit is wat ik terugkrijg in ruil daarvoor. Je bent een verrader. Nu krijg je zowel mijn hart als de bessen niet. Ga nu weg. De aap gebruikte zijn intelligentie en sluwheid om zijn leven te redden. En de krokodil vanwege zijn stomheid verloor beide. Een geweldige vriend en zoete bessen. Dus, kinderen, vonden jullie dit verhaal leuk? En kan iemand mij het moraal van dit verhaal vertellen? Mm, ah, dat weet ik niet. Ah, zelfs ik weet het niet. Oké, okay, goed dan. De moraal is... In tijden van gevaar en tegenslagen... we helemaal niet bang hoeven te worden. Maar in plaats daarvan moeten we slim zijn, net zoals de aap. En in elke situatie die er kan komen moeten we niet het vertrouwen van iemand willen beschadigen. Want anders zullen we alles kwijtraken, net zoals de krokodil...